...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De staking van schoonmakers bij de spoorwegen breidt zich uit. Op steeds meer plaatsen worden de treinen niet schoongemaakt. De staking begon maandag in het zuiden van het land... ...en moet volgens de vakbonden vandaag landelijk worden... De schoonmakers eisen meer loon, betere reiskostenvergoedingen, meer scholing. En ook vinden ze de werkdruk te hoog. De actievoerders zeggen dat ze vroeger met zo'n veertiende een trein schoonmaakten, terwijl dat nu met hooguit acht mensen moet gebeuren. Schoonmakers zijn niet in dienst van de NS, maar van schoonmaakbedrijven die worden ingehuurd. Ze verwijten de NS dat die veel op de contracten wil bezuinigen. In Griekenland is een landelijke staking begonnen tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Het trein- en luchtverkeer ligt plat en veerboten naar de eilanden varen maar mondjesmaat. Ook ambtenaren hebben het werk neergelegd. En daardoor zijn onder meer scholen en gemeentehuizen gesloten. In ziekenhuizen wordt de zondagsdiensten gedraaid. Griekse vakbonden protesteren met hun actie tegen de vergaande bezuinigingsplannen van de centrumlinkse regering. De staatsschuld is zo hoog opgelopen dat de Europese Unie ingrijpende bezuinigingen eist in ruil voor steun. De Griekse regering moet de EU voor 16 maart laten weten welke maatregelen worden genomen. Gerard Kemkers heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de disqualificatie van Sven Kramer op de 10 kilometer. Dat is volledig mijn schuld, zo verklaarde de coach na afloop. Kemkers riep op twee derde van de race dat Kramer naar de binnenbocht moest, terwijl dat niet zo was. Kramer reed de snelste tijd, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt. Kemkers zei dat hij al snel door had dat hij een enorme fout had gemaakt. Kramer was na afloop woedend, duwde zijn coach weg en vervloekte hem. Kemkers zei begrip te hebben voor die emoties. Dan het weer. Het is bewolkt en af en toe regent het. De middag begint droog, maar later gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 ja, ik hou er altijd heel erg van. Dus al en toe was ik denk, nou, lekker thuis. Dan uh, zet ik erop. Where in hell can you go? Five of the things that you know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 Don't miss this wasteland, this terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland you go? Oh my five and dime queen, Tell me what have you seen Lost on the I've rest the bottomless The cavernous creed Is that what you see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 For that, I'd do anything at all. Oh, mercy me if you want the best of it, or the most of all, if there's anything I can do.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 Turned, I was a rich man. Didn't believe love could quench my thirst, but with amazing grace, You showed me that it can. In Your amazing grace, I had a.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 Came my loss of hope and faith. Gave me the truth I could believe in. You led me to that.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 You've been running, hiding much too long You know it's just your foolish pride, yeah, Hey love, you got me on my knees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 Het heet Sorry en het is de, de versie van Lowlands 2009 en ik heb het uitgezocht omdat het bij mij echt recht mijn hart in ging en dat vind ik altijd fijne muziek.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 En dit nummer is van Astrid Serize.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 Oké, okay, dan zullen het in de gaten houden. Um, ja, we gaan nu naar het vaste rubriekje eigenlijk. Uh, wat we iedere uitzending vragen aan de gasten. En dat is: uh, wat is spiritualiteit uh, voor jou of voor jullie in dit geval? Want we hebben nog steeds uh, onze gasten van vanavond, Simone en Barbara. En ja, Simone, ik vraag het het eerste aan jou. Wat is spiritualiteit voor jou? Wat betekent het? Wat betekent het? Nou, ten eerste vind ik het een soort van uh, containerbegrip. Wat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 In, met elkaar verbonden zijn. En ik vond het eigenlijk heel mooi. Dat, dat ook daar je soms echt bij elkaar komt. Weet je? Hoe met, is het in mogelijk? Moed. We krijgen het bij Inspiratie Radio <lacht> over, over voetbal. voetbal. <lacht> houden, <hè>? We <lacht> hebben de nieuwe voetbalclub SPV. De spirituele voetbalclub. <lacht> de spirituele voetbalclub. <lacht> ja, ja. Nou, um, um, hoe ontwikkelt spiritualiteit zich volgens jou uh, Simone? Uh, ik bedoel daarmee... Um,